Zeven uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Nederland moet in actie komen om de ontvoerde Nederlanders in Jemen te bevrijden. En daar gaat ook het eerste bericht over van Jan van der Putten in het NOS Journaal. De in Jemen ontvoerde Nederlanders Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen... vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen. In een videoboodschap op internet zegt het echtpaar dat er snel iets moet gebeuren. Deze mensen zijn gewapend. Als er niet over tien dagen iets, een oplossing is gevonden, dan zullen ze ons doodschieten. Spiegel en Berendsen werden begin vorige maand ontvoerd in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Wie erachter zit is niet bekend en ook is onduidelijk wanneer die video is gemaakt. Straks dus veel meer over de ontvoering en dat filmpje in het Radio en Journaal. De regering van Burma wil alle politieke gevangenen vrijlaten. voor het eind van het jaar. Dat heeft de Burmeese president Thein Sein gezegd tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Groot-Brittannië. Sinds zijn aantreden zijn in Burma honderden politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel mensen er nog vastzitten vanwege hun politieke overtuiging is niet duidelijk. De politie in Belfast is bekogeld met explosieven en benzinebommen tijdens nieuwe rellen in de Noord-Ierse hoofdstad. Ook werd een auto in brand gestoken. De politie schoot met rubberkogels en zette een waterkanon in. Er zijn geen berichten over gewonden. Het is in Belfast onrustig sinds vrijdagavond, toen protestanten de straat opgingen om Oranjedag te vieren. Veel katholieken zien de parades als een provocatie. De leider van het beruchte Mexicaanse Zetas-kartel is opgepakt. Miguel Morales werd aangehouden in een plaats aan de grens met de Verenigde Staten. Zetas-kartel is een van de grootste en gewelddadigste drugskartels van Mexico. De band is verantwoordelijk voor duizenden moorden... en grootschalige drugs- en mensenhandel. In Nijmegen is de 97e editie van de Vierdaagse van start gegaan. Minister Schippers van Sport gaf om vier uur vannacht het start zijn. Ja, de mensen hier die vinden het allemaal reuze leuk uh, en dat is ook het belangrijkste en daarnaast is het gezond uh, dit is, uh, wandelen is een heel gezonde bezigheid en ja dit is ook een beetje de promotie van de wandelsport de lopers kunnen routes van 30 40 of 50 kilometer lopen afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de deelnemer de wandelaars zijn gewaarschuwd voor zware omstandigheden door de warmte het kan 25 tot 27 graden worden en er wordt geen regen verwacht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 In het weekend riep VVD-Senator Dupuy op tot een vaccinatieplicht. De laatste weken zijn honderden gevallen van mazelen geregistreerd, vooral in plaatsen waar veel reformatorische gezinten woonden. Op de Rijn is afgelopen nacht in de buurt van de Duitse plaats Lortje am Rijn een Nederlandse tanker aan de grond gelopen. Bij een ademtest bleek dat de kapitein veel te hard, veel te veel had gedronken. Het schip vervoerde 2000 ton methanol. Er zou niets van de licht ontvlambare stof zijn weggelekt. De planeet Neptunus blijkt niet 13, maar 14 manen te hebben. Een wetenschapper van de NASA ontdekte het hemellichaam toen hij foto's bestudeerde. Het maantje heeft een doorsnede van 20 kilometer... en staat op meer dan 100.000 kilometer van Neptunus, de buitenste planeet in ons zonnestelsel. En later wordt bekend welke naam die maan krijgt. Dan nog het weer, veel zon, maar van het zuidwesten uit sluierwolken. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanmiddag op de stranden wat wind van zee. En daar wordt het 19 tot 22 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand met een file of een informatie over het weer? Ja, meer dat laatste. Want de file die er net stond op de A16 is al opgelost. Maar nog wel even waarschuwen voor wat mistbanken. Ook al duurt het niet lang meer. In het noorden, westen en midden van het land. Daar komen nog plaatselijk mistbanken voor. De Vierdaagse, de vierdaagse in Nijmegen is van start gegaan. En onze verslaggever Paul Sanders. die valt mee. Straks zijn bevindingen. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid. Want het is SummerSale bij Tempoor. Met extra showroomvoordeel tot wel 40%. en tweede kussen voor de halve prijs.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hartekreet uit Jemen van onze collega Judith Spiegel. Doe iets met z'n allen. Doe iets. De in Jemen ontvoerde Nederlandse journalist Judith Spiegel... die onder meer werkt voor ons, voor de NOS, voor NRC... en haar echtgenoot Boudewijn Berendsen... die vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering... en de ambassade niet in actie komen... Zeggen ze in een filmpje dat gisteravond op internet verscheen. Ik ben Boudewijn Berensen. En ik ben Judith Spiegel. En uh, wij zijn ontvoerd hier in Jemen. En we hebben een groot probleem. Sinds um, het begin, we hebben, in het begin hebben we de ambassadeur gesproken en we hebben hem uitgelegd wat de, wat de voorwaarden zijn om hier uit te komen. En tot nu toe is er niets gebeurd. Uh, is er geen beweging geweest? Toen hebben we tien dagen gegeven om dit op te lossen. Uh, geen reactie, geen resultaat. Nu is er opnieuw, uh, zijn er opnieuw tien dagen om iets te gaan doen. Deze mensen zijn gewapend. Als er niet over tien dagen iets, een oplossing is gevonden, dan zullen ze ons doodschieten. We zijn heel, heel, heel erg bang. En er moet een, echt een oplossing komen. We roepen iedereen op in Nederland om de regering en de ambassade uh, in beweging te krijgen om akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden. Familie, media, Nederlanders, uh, doe iets. Wij moeten, hier, wij moeten hier uit zien te komen. Op deze manier komen we hier niet uit. We, we, zaten, we zitten hier forever als we niet over tien dagen sowieso dood zijn. Uh, doe iets met z'n allen. Doe iets. Het filmpje wat gisteravond dus via internet verschenen. overigens het filmpje kunt u bekijken op nos.nl. Over die emotionele oproep van Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen... praat ik verder met Sander van Hoorn. Sander, als we het filmpje bekijken, valt jou dan ook iets op? Uh, er vallen eigenlijk heel veel dingen op... Uh, dat ze er slecht uitzien om te beginnen... En uh, radeloos lijken. Wel dat ze samen zijn. Wat me in zo'n geval uh, een voordeel lijkt... dat het buiten is opgenomen. Dat hoor je aan de wind bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat ze dus een klemmend beroep doen op Nederland. Maar wanneer ze dat beroep hebben gedaan, dat weten we dan weer niet. Want als je uh, bijvoorbeeld uh, andere filmpjes ziet... Dan, dan wordt er vaak een datum genoemd of een krant getoond. Of, uh, dat soort dingen, dat allemaal niet. Dus we weten ook niet precies... we, we weten kennen het Kenneth filmpje sinds gisteren... maar we weten niet precies wanneer het naar buiten gebracht is. Ja. Mij valt ook op dat er wel contact is geweest dus met de ambassadeur. Op een of andere manier, dat wordt niet duidelijk uh, hoe. Dus er wordt wel op een of andere manier gesproken.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 Nee, want uh, we kunnen niet uh, zeggen van het is zo'n soort groepering. Het is natuurlijk een hele industrie die daar uh, gaande is in, Precies, in Jemen. Precies, dat is ook een beetje het probleem. Hè? Want dat was in Jemen een industrie die eigenlijk voor de uh, mensen die ontvoerd werden... niet noodzakelijkerwijs heel onprettig was. Uh, je werd vaak goed behandeld, je werd na verloop van tijd kwijt uh, of uh, vrijgelaten... door een jemenitische stam die dan iets van de regeringen had gekregen. Het zei geld... Het zij een stuk land, het zij een familielid, dat was vrijgelaten. Nu, u weet inmiddels dat de jemenitische regering... daar paal en perk aan probeert te stellen aan die industrie. Uh, en waarschijnlijk dus wat minder dan in het verleden geneigd is... om over de brug te komen. Nou, van de Nederlandse regering weten we ook dat die het principe hebben... dat er in uh, uh, uh, ontvoeringszaken geen losgeld betaald wordt. Ja, dat alles zou kunnen bijdragen naar een, een ander beeld dan wat je normaal gesproken ziet. Want in Jemen is het ook niet heel gebruikelijk. Niet, het is niet nooit voorgekomen, maar het is niet gebruikelijk... dat dit soort filmpjes naar buiten gebracht worden door de ontvoerders. En het feit dat Judith zo emotioneel zo aangedaan eh, is... voor iemand die altijd heel nuchter over die eh, situatie berichten, zegt dat ook iets? Dat vind ik lastig in te schatten, want je weet uiteindelijk... tot het gebeurt nooit hoe iemand zich gedraagt tijdens een, een, een gijzeling. Kijk, ze, ze is natuurlijk al een tijd vast. Dat gaat niet in je koude kleren zitten. De, aan de andere kant kun je inderdaad zeggen ze woont daar... ze kent Jemenieten goed. Uh, er is op Facebook ook een hele actie ontstaan... Om, binnen Jemen, van Jemenieten, om haar vrij te krijgen. Eigenlijk zeggen mensen, Boudewijn en Judith... dat zijn goede mensen, die zijn er voor ons. Hoe haal je het in je hoofd om ze vast uh, te pakken? Maar goed... Dat is toch gebeurd. Maar goed, ze heeft dus kunnen communiceren met die ontvoerders. Ze spreekt de taal ook. Dus ja, hoe de haar inschatting is op dit moment... Uh, hoe, uh, wat haar bewogen heeft om in tranen uh, uit te springen... helaas helaas vooral voor de familie. We weten het op dit moment niet. En wat dan altijd de cruciale vraag is... Van, uh, helpt uh, dit? Helpt het dat wij erover praten? Helpt de publiciteit? Want er is ook gezegd in een eerder stadium... wees zeer terughoudend, ook tegen ons als media. Nou ja, dat, uh, kijk, ze zitten natuurlijk al een tijdje vast. Uh, tot nu toe uh, is er weinig over bericht. Um, en dat, dat kan beleid zijn. Het kan beleid zijn om de, de, de uh, inzet niet te hoog te maken. Op het moment dat het groot in de media is... Ja, dan wordt het dus voor de ontvoerders ook minder makkelijk... om ze dan maar gewoon vrij te laten. Dan, dan he, zullen uh, die uh, meer geneigd zijn om voet bij stuk te houden. Je kunt je ook voorstellen dat publiciteit juist helpt. Maar de publiciteit die uh, Judith en Boudewijn zoeken in dit film... Is weer een andere. Zij willen dat wij, de Nederlandse bevolking, druk uitoefenen op uh, de Nederlandse regering. Doe iets, letterlijk. Dat is duidelijk. Uh, het filmpje dat had ik al gezegd. Dat kunt u terugkijken op uh, nos.nl. Dankjewel, Sander. Sander van Horen was dat. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Het is twaalf minuten over zeven. Zon, blauwe lucht, de wandelaars van de vierdaagse, die hebben het getroffen na het slechte weer van vorig jaar. Paul Sanders heeft het ook getroffen als verslaggever. Paul, betekent dat ook uh, lachende gezichten? Ja, zeker. Lachende gezichten, afgetrainde gezichten ook. Mensen zijn er helemaal klaar voor. De volgende groep staat uh, op het punt van vertrekken voor uh, hun afstand. Ik zie hier een hele hoop mensen... Uh, staan in de rij te wachten dat ze van start mogen. Ik, hier staan bijvoorbeeld drie mensen. Ik ga het eventjes, mag ik u even storen, heren? Ja. Uh, ik, ik zie een postmedewerker. Ja. Dat is Jaren een Jaren gedaan, 38 jaar. En nu gaat u vierdaagse lopen. Ja, uh, negende keer. De negende keer? Ja, zijn doordouwers, hè. U bent uh, goed getraind. <lacht> ja, zeker. Helder, waarom ben hier niet? Ja. Veel, veel geoefend? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Eén uh, ja. vierdaagse nog meer gelopen. Dus de vechtel vierdaagse. En ook deze. Je bent een echte uh, hardcore wandelaar. Nee, nee ik ben geworden. Oh, geworden? Nee, dat was ik niet. Nee, ja. Ik was een echte voetballer. Maar nou, nou, nou, vraag ik me af, want ik zie altijd heel veel mensen die hebben zo'n heuptasje bij ja. zich En daar zit van alles in. Maar wat zit er nou in? In die heuptasje weet ik niet. Maar ik weet wel wat er helemaal. Ja, oh, u heeft een rugzak dan. Ja. Wat zit er in de rugzak? Nou, daar <laughs> nou, <laughs> <dat laughs> zit wat water in. En daar zit wat brood voor onderweg. Dus, uh... Lage pleisters? Nee, nee, nee, nee, nee, u krijgt die niet. Hoop ik van niet, maar uh, we, we hebben verzorging onderweg voor van Post.nl. Dus, uh... oh, u heeft een ondersteunend team? Wat? Ja, ja, dat klopt. Ja, Wat massage. Dan vrouwelijke massage, dus uh, dat scheelt ook. Gaat helemaal lukken. Ja, dat wil ik zeker wel. Ja. Ik wens u heel veel succes, sterkte en ik hoop dat het zonder blaren blijft. Ja, denk je wel. Okay. Nou, dit, zijn, uh, dit is een voorbeeld van uh, mensen die met een, uh, een hele groep meelopen: uh, medewerkers of, of oud-medewerkers van Post.nl. De Vidaarse van start, maar de Vierdaagse heeft natuurlijk ook een baas. En die baas die staat nu naast mij. Johan Willemstein, Marsleider. Wat een prachtige titel is dat trouwens. Ja, dat is een... Uh, het is wel een oude titel hoor. Een hele oude, hè? Ja, dat is een hele oude. Het stamt nog uit de militaire tijd, geloof ik, hè? Nou, het stamt in ieder geval uit de periode van tussen, tussen de beide oorlogen in, hier in Nederland. En ik heb een paar jaar geleden nog wel een moeite gedaan om uh, te zeggen... ja, weet je, is het niet dat moeten we daar niet vanaf. Iets als uh, general manager of zo, dat is meer van deze tijd. Maar dat pikken de wandelaars niet. En eigenlijk de media, hè, uw collega's ook niet. Dus uh, na, na twee of drie jaar heb ik die, die uh, strijd verloren en gezegd van... oké, okay, ik ben het hele jaar door bestuursvoorzitter, maar die ene week marsleider, prima. Zegt het woord marsleider ook niet... Iets over de traditie van de Vierdaagse. Want het is natuurlijk een ontzettend traditioneel evenement. Het ja, hoort erbij. Het is een heel traditioneel evenement. Over naar de orde van de dag. We kijken uit over de ruggen van vele honderden, duizenden wandelaars... die weer gaan vertrekken voor dit evenement. De 97e editie. Um, ja, is alles er klaar voor? Als we er nu nog niet klaar voor zijn... dan, dan gaat het natuurlijk niet meer goed komen. Uh, en ik sta ook uitermate ontspannen uh, hier te kijken... omdat ik weet dat alles er klaar voor is. Um, als deze groep weg is, dan hebben we er 35.000 op de weg zitten. Om half acht gaan er dan nog eens een keer 10.000. Uh, iedereen is er klaar voor. En, uh, ik, ik loop al vanaf uh, half drie vanmorgen hier achter de schermen en over het terrein rond. Als, zoals het er nu naar uitziet, gaat het een, hele mooie, een heel mooie en feestelijke vierdaagse worden. Dat doet een, een machtsleider op uh, zeg maar de dag van vertrek. De laatste puntjes op de i zetten, kijken of alles loopt zoals het zou moeten lopen. Ja, dat doe ik gelukkig niet alleen. Hè? Er zijn... ...met diverse mensen voor en natuurlijk niet vandaag, dat, dat is eigenlijk de afgelopen drie dagen aan de orde geweest. Um, en als je dan constateert dat ook alles voor elkaar is, um, um, geeft dat ook het, het rustige gevoel dat je, uh, dat je ze weg kunt laten gaan. En hoef je ook niet veel meer te doen dan uh, te monitoren en bij te sturen als dat nodig is. En, um, dat doe ik dan ook. En als ik niet hoef bij te sturen, dan sta ik dadelijk langs de kant te kijken. In Elst of, in, of morgen in Wiegen um, um, ga ik even naar de burgemeester, even zwaaien naar de wandelaars, even contact maken. En, weet je, voor mij is het dan ook een feestje. T Tot slot, uh, toch nog even terugkomend op de term marsleider. Uh, ik heb begrepen dat de marsleider traditioneel loopt, hè? Uh, daar heeft hij geen tijd voor. Nee, heeft dat, geen tijd voor? Dat, dat gaat niet lukken. Wel zin in? Jawel, dat gaat ook nog wel een keer gebeuren, maar dan ben ik geen marsleider meer. Ik heb deze vier dagen zelf twaalf keer uitgelopen. De dertiende keer ben ik uitgevallen. Ik ga nu niet vertellen waarom, maar het is wel gebeurd. Het jaar daarna ben ik achter de schermen terechtgekomen. En ik wil me natuurlijk nog een keer revancheren voor die dertiende keer. Dat lijkt mij wel. Dus we gaan u nog een keer op het parcours zien... en dan gaat u het van de andere kant bekijken? Ja, wat mij betreft wel. Ja, ja. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. I'm on, I'm on top of the world, on top of the world Was a little girl picked on at school? Yeah, she had funny teeth. All the kids called her toothless. Years later, when her mom got sick, she did everything she could, but mama won't rich. She didn't stop working ten different jobs. Yeah, that put her through community college, waitress, retail, hot dog on a stick, telling herself that it won't end like this. Now she the boss, she the boss, she the boss. You see her running up, yeah, you know what it costs. Now she the one with a smile on her face, 'cause no one gave it to her. She earned that feeling. Come on, come on. Now you feeling like a pimp? You got everything you want. No wonder. Come on, come on. 'Cause you never gave up. Now you singing that song all summer. I'm on top of the world, on top of the world. I'm on top of the world, on top of the world. If you wanna find love if she can't somebody who can hold them better than the brain. But she's a little hardcore with the pros, could oh. be good by goodbye, for us. Hello, hello. For you say a word, better have a breath, shit in the mind, you get in the mood. I'm a sometime, but she's a lifestyle. I got a big hammer, but baby's a hard rock. Come on, come on.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 She well paid, first class, top grade. Go to sleep by herself, only with the front page. Dreaming of the one thing she ain't got yet. That's somebody to hold when the sun sets. She start taking them pills just to feel good. It's hard enough to be what she once was. Keep it real, but she remembers how tough it was to get here. She can't be so hard on herself, yeah. You need a good time, baby girl. Let it go.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 Hij stelde zich aan het begin van het liedje zelf al even voor. Romantic. u kent hem natuurlijk van Blurred Lines. Dat is de grote hit dit jaar. Dit moet de opvolger daarvan worden. Top of the World. En het is de Radio 1 CD deze week. Gemeente Bronkhorst gaat samen met de EOD... een bomwerper uit de Tweede Wereldoorlog opgraven. Het gaat vermoedelijk om een Britse Lancaster... die in 1943 is neergestort, even buiten Zelhem. Zes bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Sindsdien ligt het wrak diep in een weiland van de familie Brouwer. Verslaggever Roel Pauw, Die sprak erover met uh, boer Erik en zijn dochter Anne. Oh, hier zijn de oorlogsgraven. Een rijtje. Een rijtje oorlogsgraven en... Uh... Ja. Ik, uh, dit is onbekend, dan kun je ook zien is het noun aan het in plaats ja. van een naam op ja. dat erop staat. Het is in elk geval niet de staartschutter, want die uh, kon een parachute vinden en uh, die is te doen bij zijn golfgevel een Borkeloos die ongeveer uitgekomen is. Die heeft dus ook kunnen vertellen wat er gebeurd is met dat toestel? Ja, ze zijn geraakt in het middenstuk, hij zat achterin. En uh, hij, hij, hij kon ook niet naar voren bij de radio, want er, zat gewoon, er was gewoon één groot vuur en daar kon hij niet doorheen. Dus het was gewoon springen. Nou, als je een heel klein beetje verbeelding hebt... Ja. dan kun je hier al zien een, een soort verlaging. Hier staan we een beetje op de rand. Hier lopen we nou naar beneden. En dan, dit is ongeveer het midden van de krater dan. Een meter of tien, vijftien uh, hieromheen. Ja. Van die krater is nu vrijwel niets meer te zien. Maar het moet een gigantische klap zijn geweest... toen het vliegtuig in dit weiland neersmakte. En dat niet alleen, omdat een Lancaster een nogal grote bommenwerper was. Hij was uh, volbeladen nog. Hij had defecten aan de. Aan de... Anne, help even. Kom <laughs> er even bij. Ze hadden mank met het uh, bommenluik en toen moesten ze toch weer terug, want ze moesten toch met het hele peloton vliegtuig moesten toch weer terug. En toen werden ze hier ongeveer op de grens van Nederland en Duitsland gepakt. Door een jachtvliegtuig, inderdaad, er kwam een heel, uh, hele groep jachtvliegtuigen eraan. En uh, die heeft hem toen min uh, in de koepel heeft hij geraakt. Dus, yeah. Iets van menselijk weefsel is dus veiliggesteld en begraven op het kerkhof in Zellem. Maar daarna is het gat dichtgegooid. En sindsdien wordt er bijna nooit meer iets teruggevonden wat herinnert aan deze tragische gebeurtenis. Uh, ja, we waren uh, daar met z'n allen uh, een beetje aan het spelen en zo. En oh, mijn neefjes die, uh, die gingen een diep gat graven. Op een gegeven moment hoorde je gewoon metaal op metaal. En toen hebben ze hem uitgegraven. En toen bleek het inderdaad uh, dik staal was het. Onmiskenbaar een stukje Lancaster. Het was in elk geval een stukje vliegtuig. Dus het is nog steeds officieel bewezen dat het uh, Lancaster is ja. geweest. Dus. dus het zou heel mooi zijn als je iets van een plaatje vindt waar een ja, identificatienummer op staat. Ja, daar gaat het uiteindelijk om: om het vliegtuig te identificeren. En uh, mocht er wat gevonden worden aan, uh, aan menselijke resten, dat die dan ook een waardige herbegrafenis krijgen. Ja, we hebben we de broer van de piloot uh, ge gesproken. Uh, die is hier geweest op deze plek. Ja. En dat was heel indrukwekkend. Dat, ja, dat geeft weer een heel ander beeld daaraan. Ik dacht, nou, graaf hem dan maar uit. Hij wil het heel graag zeker weten. Dat zijn broer hier gesneuveld is. Ja? Vandaag komt er een bord in het weiland van Erik Brouwer te staan. Als eerste aankondiging dat het er nu na 70 jaar toch van gaat komen. In oktober begint dan het graafwerk. En dat zal nog best wat tijd in beslag nemen. En uh, dat is bij elkaar uh, een, uh, een half hectare, oftewel een, uh, een heel voetbalveld, wat afgegraven wordt. Er ja. wordt ook gezeefd tot 8 mm. Dus er blijft niet zo heel veel uh, onopgemerkt. Brouwer doet al jaren zijn dagelijks werk op dit weiland. Maar voor de rest laat hij deze plek maar het liefst met rust. Ja, we mogen zelf ook niet met een mentaal detector. Uh, en dat doe je dan ook niet, klaar. Dat doet u niet uit respect voor de ja. mensen die hier zijn omgekomen? Ja. die waren 18, 19 jaar, uh, kwamen van de andere kant van de wereld. Om hier uh, te vechten voor mensen die ze überhaupt niet kenden. Hmm. Uh, tegen de grote vijand En uh, die sneuvelden hier. Voor die mensen kun je eigenlijk niks meer doen, niks meer bieden. Uh, alleen maar dankbaarheid dat ze het gedaan hebben. En uit respect daarvan blijf je gewoon vanzelf klaar. En dan zei Erik Brouwer. Op zijn land ligt dus waarschijnlijk dat toestel. Een reportage was van Roepau. Hongarije wil af van het Internationaal Monetair Fonds. En ze willen dat het IMF het kantoor in de hoofdstad Budapest nog deze maand sluit. En dat terwijl Hongarije nog miljarden aan euro's aan het IMF moet terugbetalen. Correspondent Joost van Egmond. Joost, waarom is Hongarije zo boos op het IMF? Hongarije vindt dat buitenlandse geld schieters in het algemeen. En het IMF is daar natuurlijk het meest... ...prominente voorbeeld van zich veel te veel... ...met economische politiek bemoeien. En eigenlijk al sinds zijn aantreden in 2010... Is ...deze regering ligt continu overhoop... ...met die geldschieters, zoals de IMF... ...maar ook met de EU. En ja, gesprekken over die herfinanciering... ...van die eerste grote lening van 20 miljard... ...die zijn het afgelopen jaar... ...zijn die eigenlijk al nergens heen gegaan... De regering uh, speelde het heel hard. Ze hielden advertentiecampagnes tegen het IMF en hun bemoeien zich. En de premier heeft zelfs het uh, IMF op Facebook ontvriend, zoals dat heet. Kortom, die relatie was al volstrekt verzuurd. En dit is daar dan uiteindelijk de consequentie van. Ja. Ze zijn niet meer welkom. Het IMF, dat was toch die instantie die Hongarije in 2008 van een faillissement redde? Ja, op de rand van de afgrond. Eigenlijk uh, het eerste land uh, in de Europese Unie dat het zo enorm zwaar had. We hebben het hier nog ver over voor Griekenland. En dat betekent dat inderdaad het IMF een heel grote rol speelde. Later is de EU daar veel prominenter in geworden. Ja. Maar dit was echt nog een IMF-lening. Maar het goede nieuws is wel, de lening wordt wel afbetaald. Dus we zitten nu aan het laatste restje. En um, ja, dat is ook waarom Hongarije zich kan veroorloven om nu dit symbolische gebaar te maken. Wij hebben jullie niet meer nodig. Want ze kunnen zonder de steun van het IMF verder. Dat hopen ze wel. En dat ziet er niet onmogelijk uit. Het afgelopen jaar al, terwijl die ruzie met, met het IMF steeds, steeds verder opliep... of in ieder geval de ruzie tegen het IMF. Het IMF heeft zich daar altijd heel, uh, heel keurig in gehouden... Um, is Hongarije heel druk bezig geweest om andere, voornamelijk private geldschieters te vinden? En dat was niet zonder succes. Het loopt vrij aardig. Hongarije heeft heel veel leningen moeten, moeten overrollen, zoals het heet, herfinancieren. En dat is min of meer gelukt. En vandaar dan nu het theetrale gebaar. Dank u wel voor uw diensten en uh, tot ziens. En blijft de IMF uh, netjes, oftewel voldoen zij helemaal aan de eisen van Hongarije? Um... Het vertrek bedoel je? Ja, het vertrek. Ja, um, ja de, dit komt allemaal heel goed uit. Um, de, de, huidige, um, de huidige bestuurder van het IMF die daar zit als, als, als landvertegenwoordiger, die vertrekt toch volgende maand. En het IMF heeft gezegd, goed, als jullie niet, uh, niet langer deze samenwerking op deze intensieve basis willen hebben met een kantoor in het land, dan is dat goed, dan vervangen we deze niet. Hm. En dan blijven we gewoon met Hongarije als IMF-lid samenwerken op, uh, op de gebruikelijke manier. En gooien ze er verder nog wat uh, vrienden uit? Um, nee, op dit moment is, is dit alles. Um, je kent um, ongetwijfeld de, uh, de conflicten die er zijn met het, de Europese Unie. Ja, dat met was de een Europese beetje Commissie de achterliggende gedachte bij mijn vraag. Over dat, over dat begrotingstekort. Nou, dat is nu heel erg aan het teruglopen. Hongarije is drastisch aan het snoeien. Um, een een Enorme belasting op banken bijvoorbeeld, heel veel korting op de sociale voorzieningen. En daarmee hebben ze het begrotingstekort eigenlijk keurig op orde, 2,5% moet dat worden dit jaar. En um, de Europese Commissie heeft het ook beloond. Die vindt dat um, Hongarije uit het strafbankje van landen met een veel te groot begrotingstekort moet komen. Dus dat lijkt nu ook vrij aardig te lopen. De grote vraag is alleen, kan deze regering ook de economie weer aan het groeien brengen? Want al deze maatregelen hebben weer geleid tot een, een terugval in recessie. En ja, dat is natuurlijk voor Orbán ook een heel lastig om mee de verkiezingen in te gaan, die zijn volgend jaar. Hij laat zien dat hij onafhankelijk is, fantastisch, maar kan hij het land ook tot groei brengen? Dat, uh, dat wordt de uitdaging. Maar dat is volgend jaar en nu ging de discussie over het uh, uitzetten van het internationaal uh, monetair fonds. Oftewel het sluiten van het kantoor in Boedapest. Joost van Egmond, hoorde u. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben.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 Dit is Radio 1. E. En daar is het half acht. Hoogste tijd voor een heldere samenvatting van het nieuws tot op heden. Hier is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Jemen ontvoerden Nederlanders Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen... vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen. In een videoboodschap op internet zegt het ontvoerde echtpaar... dat ze nog tien dagen de tijd hebben, anders worden ze doodgeschoten. Het wegenvignet voor personenauto's in België gaat niet door. Na Vlaanderen is nu ook Wallonië tot de conclusie gekomen... dat het vignet minder rendabel is dan verwacht, schrijft de krant De Morgen. Nederlanders in de grensstreek die regelmatig in België komen... waren tegen dat wegenvignet. De regering van Burma wil alle politieke gevangenen vrijlaten voor het eind van het jaar. Dat heeft de Burmese president Thein Sein gezegd... tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Groot-Brittannië. Sinds zijn aantreden zijn in Burma honderden politieke gevangenen vrijgelaten. SGP-leider van de Staaij wil niet dat mensen worden verplicht om hun kind te vaccineren tegen mazelen. In het tv-programma Knevelen van de Brink zei van de Staaij... dat het risico van een mazeleninfectie niet opweegt tegen zo'n inbreuk in iemands leven. De leider van het beruchte Mexicaanse Zetas-kartel is opgepakt. Miguel Trevino Morales werd aangehouden in een stadje aan de grens met de VS. Het Zetas-kartel is een van de grootste en gewelddadigste drugskartels van Mexico. En in Nijmegen is de 97e editie van de Vierdaagse van start gegaan. Minister Schippers van Sports gaf het zijn. Op de eerste dag lopen de bijna 42.500 deelnemers naar Bemmel en Elst. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl De zon schijnt vandaag, maar we zien ook heel veel sluierwolken... waardoor de lucht sowieso minder blauw is. De zon schijnt ook niet zo krachtig, maar de temperatuur loopt wel flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 27 graden in het binnenland. En in de loop van de dag kan er op de stranden dan een windje van zee opsteken. En dan is het 19 tot 22 graden. Morgen weinig verandering en ook de rest van de week blijft het behoorlijk zomers. Temperaturen blijven hoog in het binnenland boven de 25 graden. En in de kustgebieden iets minder warm. Dan vrijdag en zaterdag een tijdelijke terugval van temperatuur. Komt vooral omdat de noordelijke wind wat begint aan te trekken. En dan doen we het met 20 tot 24 graden. Daarna herstelt de zomer zich en wordt het gewoon weer warm. Het blijft vrij zonnig en het blijft ook droog. Zo dadelijk op deze zender. Aandacht voor de vraag hoe moet het nou verder? Met Spanje wankelt die regering onder de corruptiezaak. Gaan we over praten met Chris van der Heijden.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 Er is gedonder in Den Haag over een nieuw bouwproject. De bouw van het nieuwe theater voor dans en muziek aan het spui staat op losse schroeven. De coalitiepartij Partij van de Arbeid is verdeeld en ook veel Hagenaars zijn tegen. Uit een enquête blijkt dat 75% van de Hagenaars het cultuurproject niet wil. Reden voor onze verslaggever Colette van Une om af te reizen naar het spuiplein. Het is nog lekker spelen zo vanavond bij het water op het spuiplein. Balletje trappen, mag ik iets vragen? Weet u waar het Spuiforum moet komen? Volgens mij moet het daar komen. Daar in plaats van de Anton Philipszaal? Ja, ik heb Wannen gezien, maar ik weet niet of het, het Spuiforum heet. Ja, dat hele grote nieuwe hele gebouw een, ja. van 180 miljoen, waar zoveel over te doen is. is het, kost het 180 miljoen? Oh, dat wist u nog niet. Nee, weet je, ik zou liever hebben dat ze hier dat, uh, die tegels mooier maken. Voor, dat er een, ja, iets veiliger wordt voor de kinderen die hier komen spelen. En sowieso uh, dat het plein wordt schoongemaakt. 180 miljoen? Oké. Okay. Nou Is er een enquête geweest onder Hagenaars of ze voor of tegen het spijforum zijn? Uh, nee, denk ik. <laughs> De meesten zeggen nee, 75 procent. Ja, dat dacht ik ook al. We kunnen toch ook wel zo? Wat is er mis mee? We hebben andere zorgen aan ons kop. Laten we maar investeren in andere dingen, onderwijs en uh, gezondheidszorg. Dat vind ik veel belangrijker. De enquête waaruit blijkt dat 75% van de Hagenaars tegen het Spuiforum is... werd gehouden door Eén Vandaag en RTV West. Iedereen begrijpt dat 181 miljoen voor een cultuurgebouw... Uh, in tijden dat je fors bezuinigt op cultuur... in tijden dat je fors bezuinigt op sociale voorzieningen... Op je Daar cultuur. bij RTV West werd vanavond een discussieavond georganiseerd. En iedereen begrijpt dat een gebouw waar driekwart van de Hagenaars tegen is... en ook de achterban van deze wethouder, meneer Noorder, zelf ook tegen is... als je dat er nog wil doorheen drukken, dat is megalomaan. Oké, okay, diezelfde minuut voor de wethouder Noorder. Ja, een aantal instellingen uh, zit op dit moment in echt verouderde huisvesting en uh, dat, dat valt zo'n beetje samen. En het consortium zegt. Het is aan de partij van de arbeid om te beslissen of het Spuyforum doorgaat of niet. En er is verdeeldheid binnen is de partij. Dit is een mogelijkheid om dat te doen. En in de hal van het Haagse stadhuis staat nog een mooie maquette van het Spuyforum. En de PVDA is een verdieping hoger aan het vergaderen. Jos de Jong is namens de Partij van de Arbeid de woordvoerder op dit onderwerp. Nou, wij zijn de afgelopen dagen met verschillen in, in beraad over hoe wij nu verder gaan. En niet enkel met onszelf, maar ook met de andere partijen van de coalitie. Maar ook met de mensen die natuurlijk een alternatief bedacht hebben. En, en natuurlijk de betrokkenen die uiteindelijk in het gebouw moeten gaan uh, gehuisvest worden. Dat zijn wij aan het doen. Uh, morgen, morgenavond is de commissievergadering. Uh, nou, daar zal het ongeveer wel duidelijk zijn. Ja, de opties zijn of ja zeggen, toch gaan bouwen... Of kiezen voor uh, renovatie van de bestaande gebouwen. Ik begreep dat dat ongeveer op 130 miljoen uitkomt. Of de hele zaak doorschuiven tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Nou, ik vind het fijn dat je meedenkt met ons naar na de opties die allemaal mogelijk zijn. Wij zijn daar rustig nu aan het over nadenken. Wat er allemaal nu zou kunnen en hoe we het gaan aanpakken. Donderdag moet de Haagse gemeenteraad een besluit nemen over de bouw van het Spuivorum. De toer! De tweede rustdag hebben we gehad in de ronde van Frankrijk. en Het ging natuurlijk over de leiders in het klassement. Het ging over de Nederlanders die goed reden. Maar het ging over, over de Benjamin van het peloton. Danny van Poppel, 19 jaar oud. Hij besloot namelijk de tour voor gezien te houden. Allemaal in goed overleg natuurlijk met de ploegleiding van Soleil DCM. Die vinden dat van Poppel rust moet nemen. We praten erover met Sebastian Timmerman. Sabas, uh, rust nemen. Moet die jongen niet gewoon kilometers maken? Nou, hij is 19 jaar en, ja, en? Uh, er komt een enorme, enorme zware week nog aan in de Alpen. En uh, kijk, als je 19 jaar bent, heb je uh, nooit, een, uh, wedstrijd langer, of nooit een wedstrijd langer gereden dan 10 dagen. Dat is zeg maar een beetje het maximum aantal dagen wat je gereden kunt hebben als je 16, 17, 18 bent en begin 19. Dus als je dan al twee weken op de fiets zit en met zo'n zware week... Kan ik me wel voorstellen dat ze zeggen, uh, we halen je eruit met het oog op de toekomst. Want uh, ja, anders dan jagen we je misschien wel over de klim. Ja. Een van de kritiekpunten die ze ook kregen toen ze een paar weken geleden bekend maakten... dat ze dingen van Poppel op deze jonge leeftijd überhaupt meenamen naar de Tour. Hè? Ja, anders krijg je van de Tour maakt meer kapot dan je lief is. Dat is het eigenlijk. Nou ja, precies. Kijk, in het verleden zijn er wel vaker uh, renners geweest die heel jong debuteerden in de Tour en uh, die niet echt beschermd werden. En van wie men een aantal jaar later zei van... ja, was het destijds wel zo verstandig om op die jonge leeftijd... Hè, nog ingroeien, het lichaam nog niet helemaal uitgegroeid... Om, uh, om, om die Tour nog helemaal uit te rijden. Dus zij hebben hiervoor gekozen. Vandaar. En hij is dus de eerste Nederlander die uh, afstapt. Dat was het natuurlijk, want dat was de rustdag... aandacht uh, voor de toppers. Uh, Christopher Vroom, laten we daar eens eventjes uh, mee beginnen. Want die gaf een persconferentie in. Die was het gezeur over doping helemaal zat. Ja. Die uh, uh, gaf eigenlijk twee persconferenties. Eerst eentje voor de audiovisuele media, uh, radio televisie. Viel allemaal wel mee toen, daar bij die persconferentie. Daarna uh, uh, was er een persconferentie voor de schrijvende pers. Uh, hij had daar tien minuten voor uitgetrokken, heb ik begrepen. Werd ook gemeld. En aan het einde, uh, bij weer een aantal vragen over doping, toen uh, liet hij zich inderdaad gaan. En uh, zei hij: Ik heb gisteren de, de mooiste overwinning uit mijn leven behaald. En jullie stellen alleen maar. Uh, Vragen over doping en vertrouwen in het biedt, et cetera. Uh, um, en vervolgens stond hij op en liep hij weg. En ja, toen kwam de discussie, is hij dan kwaad weggelopen uit de persconferentie of niet? Want uh, dat was eigenlijk meer de grootste discussie die er op een gegeven moment was. Want uh, er was aangekondigd, het is de laatste vraag. Uh, uh, dus hij had ook daar antwoord op gegeven. Maar goed, uh, ja, het is natuurlijk het noodlot. Kijk, los van de vraag, uh, uh, is vroeger betrouwbaar of niet, waar heel veel... Deskundige wetenschappers ook over discussiëren op Twitter en noem het allemaal maar op, en via de, de, de conventionele kanalen. Maar los van die discussie, uh, um, het, het hing natuurlijk de gele truidrager in dit stadium van de tour sowieso boven het hoofd, naar alles wat er gebeurd is. En hoe was dat gisteren een beetje zat? Ja, uh, is, geeft ook niet een beetje het onvermogen aan van de journalistiek, jarenlang uh, de oogkleppen sluiten en vervolgens nu heel kritisch doen? Nou ja, er zullen ongetwijfeld collega's bij zijn... die, uh, die zich iets extra willen laten gelden. Uh, uh, misschien om, voor, voor het eigen gevoel als, als goedmakertje, zeg maar. Maar uh, uh, ja, het, het, het blijft natuurlijk een, uh, een lastige situatie. Nou, alles wat er gebeurd is, uh, staat, uh, staat vroeg snel onder verdenking. Het komt ook een beetje uh, door de manier waarop hij demarreerde... op de Mol van Toe, weg bij Quintana. Uh, uh, maar zoals ik zeg, wetenschappers discussiëren bijna openlijk met elkaar... Uh, ik las zelfs gisteren een tweet van de uh, schaatstrainer Jakori die zich erin verdiept had. En die uh, hele, hele berekeningen erop los had gelaten. Uh, uh, nou dat Jakori trouwens heel hoog zitten. Maar hele berekeningen erop los had gelaten. En uh, uh, uiteindelijk de conclusie trok, uh, het kan zuiver. Yes. Het dus, kast, nou ja, als je ook hoort zegt het <laughs> zegt. Nee, maar goed, ik, ik, ik, begrijp, ik begrijp wat je bedoelt. Het is ook lastig namelijk vast te stellen. Uh, want dan moet je onderzoek voor uh, plegen. En uh, met een enkele vraag kom je er niet. vroom in ieder geval, dat was de aanleiding voor uh, ons onderdeel van dit uh, gesprek. Was een beetje boos en of hij nou kwaad is weggelopen of niet. Er was op een gegeven moment een eind aan die persconferentie. Um, dan hebben we natuurlijk ook de Nederlanders bij, uh, bij Belkin. werden ook massaal bezocht trouwens door uh, de internationale ja. uh, media. Die kregen weer heel andere vragen. Ja, ja, maar ik, ik massaal bezocht inderdaad. Uh, ik zag een, een foto van een collega. Dat was een mooie foto die hij genomen had. Uh, uh, Daar zie je echt tientallen bijna cameraploegen om Mollenbaar heen staan. En die zit op een houten bankje een beetje voor zich uit te staren. Toen dacht ik, goh, wat zou die jongen dit op, op dat moment gedacht hebben, zeg. Maar uh, ja, Bouke Mollema natuurlijk heel veel aandacht voor hem. Nummer twee nog altijd in het klassement. En uh, uh, volkomen terecht melden die ook dat uh, top 10 het doel vooraf uh, van de Tour natuurlijk helemaal niet meer reëel is. Het gaat gewoon om het podium nu zo eerlijk en reëel is die ook wel. Als je nu tweede staat, moet je gewoon over het podium gaan in Parijs. En dan keek ik ook nog eventjes uit uh, richting de Alp d'Huez, want er wordt verschrikkelijk slecht weer voorspeld voor aanstaande donderdag, de dag dat er twee keer de Alp d'Huez over moeten. Tenminste één keer erover en dan nog een tweede keer omhoog om te finishen. Uh, uh, en hij zag dat eigenlijk wel, ja, hij zag dat misschien wel als een kans. Hij keek daar in ieder geval niet, zag daar niet als een berg tegenop. Uh, Laten is wel een uh, leuke. Uh, ja, precies. Hoe die aankomen. Laten het dan daarentegen wel, die hier uh, van wat hem betreft mag het wel gewoon mooi weer blijven. Die, kijkt wel, die ziet wel op tegen die regen. Maar Mollema die zag daar misschien zelfs wel een kans in... om te demareren in de uh, gevaarlijke afdaling van de Kolder-Saren... Waar, uh, waar we af moeten als we de op de West de eerste keer beklommen hebben. Dus wie weet... Er er nog, uh, nog en uh, kan hij zelfs nog een avond plegen in het slechte Goeie. weer. Daar ging het allemaal over op de rustdag. Vandaag gaan uh, de mannen weer uh, fietsen op weg naar Parijs. En ondanks het feit dat er zondag de finish is, is Parijs nog ver. Ik wou er ook eens een keer een cliché in gooien. Sebastian, <laughs> dankjewel hè. Oké. Okay. Goedemorgen. Elke werkdag bakken worden met het NOS Radio 1 journaal. When she was 22. Draaiboek staat er dan plaat 22, maar het is gewoon 22. Lily Allen was dat, de plaat van kwart voor acht, zeggen we er dan bij. Hij weet van de prins geen kwaad, de Spaanse premier Rajoy. Hij ontkende gisteren nogmaals in alle toonaarden ook maar iets te maken te hebben... met die smeergeldaffaire binnen zijn regeringspartij, de Partido Popular. Penningmeester van de partij die verscheen gisteren voor de rechter... omdat hij smeergeld van onder andere bouwbedrijven zou hebben doorgesluist... naar partijleden onder wie Rajoy. Daarover ga ik praten met historicus en Spanje-kenner Chris van der Heijden... over de positie van Rajoy en de Spaanse cultuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Op weg uh, zou uh, naar Spanje, ja, voor anderhalf uur vertrekken. Weer... anderhalf uur vertrekt u vanaf Schiphol uh, of ja. gaat u rijden? Nee, nee, nee, dat doe ik niet meer. Dat ben nee, ik, nee, ik geen zin nee. En de komende weken, nee, dat zal volgens mij het nieuws in Spanje wel domineren. Dat, nou ja, het is natuurlijk in Spanje ook zomer. Dus, uh, maar het domineert het nieuws al jaren. En dat zal deze zomer nog wel, nog wel doorgaan. Ja. Ja. Zeker na deze nieuwe, deze nieuwe onthulling. zal alweer uh, olie op het vuur zijn. Dus er zal komen de De onthulling, dat is de onthulling. dat Rajoy wel degelijk met die penningmeester ja. sms'jes heeft aangekregen. Ja, hij heeft, uh, die Bart, Bart Henaas uh, heeft een paar dagen geleden gezegd. dat hij, dat hij echt gewoon uh, ook uh, aan Rajoy geld betaald heeft. En Rajoy komt dat ontkent dat natuurlijk aan alle toonaarden. Ja, en daarmee is in zoveelste fase in een, in een lang verhaal aangebroken. Want het is een lang verhaal. Ja, eigenlijk is het een lang verhaal. kijk, Eigenlijk is het een verhaal binnen een verhaal. Het is gewoon, om het maar even zo te zeggen... Spanje sinds komen, maar even om op een lange termijn te zeggen... is gewoon vol van corruptieschandalen. In de tijd van Felipe González, in de tijd van Asnar... in de tijd van Zapatero... In de het tijd maakt van... er niet uit wie de premier was. Nou, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. En uh, Beragoy uh, die zou zouden al daarmee schoon schip maken. Dat beloven ze allemaal natuurlijk. En ja. uh, eigenlijk, ik kon een kind zien... Uh, gewoon in, in mijn eigen dorp, zag ik het... ik zag hem in een omgeving, maar ook in het groot. Ja, uh, er wordt gewoon gesjoemeld. Er wordt gewoon overal gesjoemeld. Er worden dingen, gebeuren dingen die niet kunnen. Je gaat ergens praten en dan, ja, dan zeg je iets... of dan ken je iemand en dan, dan, ja, dan gebeurt er iets. En dat is natuurlijk in het groot ook zo. In dit geval gaat het om geld. Ja, Maar hoe kan dat? Zit dat in de cultuur ingepakken? Nee, nee. helemaal niet. Dat zit volgens mij in de fase van de democratie ingepakken. Want... Dat is, Nou, kijk, kijk een... een, een, een uh, als je het nou op lange termijn ziet... Een, iemand die, een, uh, die zat vroeger noemen dat Nederland op het kussen zit... dan heb je gewoon een, een, een publieke baan. Ja? Ja. En die publieke baan en die private zaken lopen alsmaar door elkaar. En dat is natuurlijk in een democratie zoals in Nederland... In, in de loop van een lang lang proces gescheiden. Waardoor publiek en privaat... het gebeurt nog steeds dat het door elkaar loopt... maar het loopt veel minder door elkaar. En in Spanje is gewoon, die bestaat die democratie pas 35 jaar. En die scheiding dat is een enorm ingewikkeld proces. Dus eigenlijk komt het omdat het nog een hele jonge democratie ja, wel, ja. is. En ja, wel, En hoe gaat het trouwens in, in Spanje? Nederland blijft uh, in overheidsgebouwen... blijft ja. iedereen gewoon zitten, de ambtenaren ja, en dergelijke. Ja. Uh, heeft Spanje dat ook? Nee, of hebben ze meer dat, is veranderen. nee dat is aan ja. het veranderen. Maar bijvoorbeeld als er een secretaris-generaal komt... Op een, dus er komt een nieuwe partij, Partido Popular, wint. Die stelt een nieuwe secretaris-generaal aan. Dat gebeurt in Nederland dus niet, op de ministeries. En die nieuwe secretaris-generaal... die stelt niet een heel nieuw ministerie aan. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar die zijn, zijn belangrijke mensen die komen. Nou, ik heb een, bijvoorbeeld een vriend... Die was heel hoog in het ministerie van de van luchtvaart. En toen het nieuwe partij kwam, kreeg ik een kamertje en een computer en hij zegt, blijf maar zitten. Okay, dus en dat ze was gewoon ze worden niet ontslagen, maar ze worden dan enorm op een zijspraak Nee, ze gezet. kunnen niet ontslagen worden, want als ambtenaar heb je een, een, een baan, is een bezit. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die woont al twintig jaar in Nederland. En die heeft een, een vaste aanstelling bij de ge, gemeente Madrid als informeer, als verpleegster. En die heeft ze eigenlijk nog steeds. Dus als zij terugkomt, na twintig jaar... Ja, ik geloof ze niet, maar het is waar. Nee, ik, ik, kan ik kijk zij, inderdaad ja, vrij ongelooflijk. Kan ze dus zeggen, ik wil mijn baan terug hebben. En voor haar baan, een haar plek, is er iemand anders die valt in. En die valt eigenlijk net zo lang in tot zij dood is. Nou, dat, is, dat geeft in een nutshell aan, heel in het klein... hoe dat in Spanje in elkaar zit. Het is enorm wat veranderen, het is ingewikkelder... maar tot voor kort was het echt totaal helemaal zo. En hoe moeten we deze affaire uh, nu zien? Heeft Dragoy er uh, nu wel weet van of, of, of niet? Nou ja, kijk... Ik ben, ik ben geen helderziende, dat weet ik niet. Maar ik, wat ik net al zei, denk ik dat het allemaal zo verkronkeld is met elkaar. Het is denk ik heel erg onwaarschijnlijk dat hij er totaal niks van wist. Dat lijkt, en hij heeft overigens een briefje geschreven, dat weten we begin dit jaar aan, uh, aan Bart en As. Van jongen, kom op, uh, schouders eronder, uh, we komen er wel uit. Dus ze, dus ze kennen elkaar. Ja, maar goed, uh, dat is op zich ook niet nee, logisch dat ze elkaar kregen. Nee, dat is logisch. Hij en, en, en had ja, misschien afstand moeten nemen. Ik weet niet of hij echt letterlijk geld heeft gekregen. Kijk, geld krijgen is ook weer een breed begrip. Want dat kan een zijn dat je geld krijgt op een rekening... die te maken heeft met niet zozeer jouw private zaken... als wel partijzaken waar je dan, die dan weer doorgesluist worden. Begrijp je? Het is allemaal. Het is een, soort, een soort wereldwijd webje, is het... waar alle dingen met elkaar vertakt zijn. En dat is gewoon niet uit elkaar gehaald. En... In dat soort gevallen kan je ook altijd terugvallen op de rechterlijke macht. Hoe is het daarmee gesteld uh, in Spanje? Is die nou, onafhankelijk? Um, nou ja, goed... Ja. En dat komt een beetje hetzelfde verhaal. Want we hebben natuurlijk één rechter die we in Nederland allemaal kennen. Dat is die man die. Ik weet het niet. Nee, nee, soms stond het niet meer want schipper me zat er binnen. Maar, toen, uh, maar toen, dat, is, dat is die rechter die zich onder andere met de vervolging van Pinochet Precies, bedoel, Precies, nou, stom, precies. Het, geloof ik naar nou, die naam niet Maar goed. Uh, die man, toen dus een nieuwe partij kwam, toen, uh, toen werd hij op een zijspoor gezet. Dus uh, rechterlijke machten zijn ook een onderdeel van het hele spel. Ja. Maar dan moet je niet al te veel vertrouwen hebben... in die rechtszaak die op dit moment wordt gevoerd. Nou ja, het kan dus zijn... dat deze rechter die die zaak gaat voeren... nog uit de, uit de oude groepen... Kijk, kijk, dat is het punt. Als ik, ik ga nu naar Spanje... ik ga het nieuws bekijken en ik word er... Kotsmisselijk van. Het is namelijk alleen maar gescheld. Het land is echt in diepe, diepe kredietcrisis. Dat is een groot probleem. En op de televisie en zeker op de publieke tv zie je alleen maar twee partijen elkaar proberen af te maken. Voortdurend proberen ze elkaar belachelijk te maken. Het gaat helemaal niet om de zaak. Het gaat om hun eigen hachje en om eigen faam. Begrijp je? Volgens mij, wat ik krijg van de regisseur door Baltasar Carson. Ja, dat is Ongelofelijk. Het is fantastisch. Ze weten alles. Zo doen dat. weten we niet Carson. is bijvoorbeeld een man die probeert. Maar Carson is ook weer partij, begrijp je? Hij probeerde wel onafhankelijk te zijn, maar heeft wel duidelijk partij gekozen door te kiezen bijvoorbeeld in die Spanje daarmee hij ontslagen en uitgegooid. Maar ja. dan maakt het eigenlijk ook niet uit wie er aan de macht is daar, of die sociaal-democratische partij aan de macht is, of de conservatieve. Nee, zoals dat nu. zullen Spanjaarden mij niet in dank afnemen, maar dat zal ik beamen inderdaad. Dat ja. maakt niet, niet vanuit. uit. Het is ja. een beetje... Ze, ze moeten gewoon leren, die politici, denk ik, dat het om een publieke zaak gaat. En dat is gewoon binnen het systeem wat er nu bestaat bijna onmogelijk nog. Onhaalbaar. Ja. Geeft dat optimisme of pessimisme voor de toekomst? Nee, het geeft wel optimisme, want kijk, de, de, de crisis die er nu is uh, en alle affaires die er zijn, als je de lijst kijkt, is enorm. Dan zal iedereen zich realiseren dat er niet anders kan. Ik bedoel, je kan het echt vergelijken met Nederland uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, ergens in de 19e eeuw. Er gebeurde, was publiek en privaat ook wel maar door elkaar. En er moet eerst heel veel botsingen zijn, heel veel wrijving zijn om de zaak te doen glanzen. Nou, dat zal in dit geval ook wel gebeuren. Alleen het zal nog wel even duren, ben ik bang. Ja, maar dat betekent dat deze zaak uh, gewoon nog een tijdje doorgaat eigenlijk. Ach ja, die Martina's Bart wordt veroordeeld, Rajoy wordt uh, vrijgepleit, uh, het wordt een beetje links en rechts met de mantel de liefde bedekt, en we gaan gewoon voort tot de volgende verkiezingen, en dan, uh, ach zo gaat het. Als je de lijst bekijkt, is heel leuk op uh, Wikipedia, Casos de Corruption in Spanje, dus uh, corruptiezaken in Spanje, dan zie je gewoon echt een lijst van, nou ja, weet ik veel, 150 zaken of zo. En dat loopt echt vanaf uh, Franco tot nu. En ja, dit is een van, van honderden, echt van honderden. Van niet de min wens ik u veel plezier. De koffie het is een weer. heerlijk land, het is een <laughs> fantastisch land en dit is het bedoel dat weer, weer het voordeel van het land Er zit. Ook wel van allerlei dingen mogelijk er is. Allerlei ruimte die we hier in Nederland veel minder hebben, ook moreel gezien. Dank u wel voor het gesprek, Chris Hoi, nou. van der Heide. Was dat? You know Oh, I do the jerk. Ryan Shaw was dat. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Patrice Straatman. Nederland is aantrekkelijk voor criminelen uit het buitenland. Onderzoekers van de politieacademie zeggen dat in het AD... in een reactie op de explosieve groei van inbraak in ons land. Volgens de krant kunnen rondreizende inbrekers... mogelijk effectiever bestreden worden door ze zwaarder te straffen. Buitenlandse daders die gevraagd worden naar hun motieven... zeggen zelf het aantrekkelijker te vinden om in Nederland een inbraak te plegen... dan in hun eigen land. Bovendien is de pakkans klein. De Enschedeer, die in 2002 werd veroordeeld... voor het veroorzaken van de vuurwerkramp... maar daar later weer van werd vrijgesproken, is overleden. André de Vries overleed op 46-jarige leeftijd aan darmkanker, meldt RTV Oost. Vele kennen dit beelden uit de rechtszaal nog wel... toen hij twee jaar na de ramp door de rechtbank... in Almelo werd veroordeeld tot 15 jaar zelfstraf. In zijn blauwe trainingsjasje vecht hij tegen bewakers die hem gaan opsluiten. Ik heb niks gedaan, man. Ik heb helemaal niks gedaan, jongen. Hé, hey, God, goed is man? Tot opluchting van twee dissidenten rechercheurs wordt hij een jaar later vrijgesproken... krijgt hij een schadevergoeding voor de tijd dat hij onterecht vast zat. Maar omdat nooit duidelijk is geworden hoe de vuurwerkramp is ontstaan... blijft iedereen hem met de nek aankijken, zegt de Vries. Strafpleiter Geert-Jan Knoops heeft tegen de regionale omroep gezegd... dat hij blijft strijden voor volledig eerherstel van de Vries. De Belastingdienst gaat 1600 inspecteurs werven... om ontdoken belasting en onterecht verkregen geld te innen. Daarover schrijft Dagblad de Limburgen. Door onder meer onderbezetting bij de Belastingdienst... loopt de Nederlandse staat jaarlijks zeker 1 miljard euro mis. Dat komt door bezuinigingen, waardoor de overheidsdienst... al sinds 1989 doorlopend wordt getroffen. De inzet van nieuwe medewerkers moet de komende jaren... 663 miljoen euro opleveren. En dan de baby waarop heel Groot-Brittannië wacht... en die het gesprek is van de dag. We hebben het over de baby van Prins William en zijn vrouw Kate... die op 18 juli uitgerekend zouden zijn van hun eerste kind. Iedereen in Groot-Brittannië is er klaar voor. Behalve kennelijk de baby zelf. Paul Harrison van Sky News. In reality, the only thing you can be sure of... the future king or queen will be born...